Dag Iederswald is de man die weet hoeveel Pater straten er in Vlaanderen zijn. Want hij heeft een boek geschreven waarin hij dat uh, oplijst. een inventaris. En het boek, je hebt meteen tijdens de plaat verteld, het boek is niet volledig. Ondertussen zijn er mij Pater straten gemeld die het boek nog niet gehaald hebben. In die andere missionarissen in Kortenberg bijvoorbeeld, en dat wist ik niet. Ja, want je hebt, je hebt, je hebt geen boek over Paterdamiaan geschreven. Nee, nee, het gaat over missionarissen in het algemeen. Ja, je hebt een, een opleisting gemaakt van alle um, standaars en gedenkplaten en straten en pleinnamen die aan missionarissen eer betonen. Ja. En ik denk dat de, het idee om, dat, om die lijst te maken een paar maanden geleden wel eens zou kunnen begonnen zijn toen er protest was tegen Leopold II in de standbeeld. En ik, ik weet niet of er nog een standbeeld van Leopold II in Vlaanderen staat waar geen emmer rode verf over gegooid is of erger of in brand gestoken of verwijderd of een, een bordje bijgezet met duidelijk. Um, en dat de vaststelling was van tja, missionarissen die toch ook een rol gespeeld hebben in de kolonisatie die blijven dat lot bespaard heb ik dat goed, was dat het zaadje dat geplant? Is? Ja, dat is uh, helemaal, is dus na Black Lives Matter, intussen al meer dan een jaar geleden um, ja, die standbeelden van Leopold II en, en de Congo-pioniers die worden al eigenlijk sinds begin van de, de 21 ste eeuw, dus al, al bijna twintig jaar um, ja. Onder vuur genomen, mm -hmm. maar, maar missionarissen blijven eigenlijk uh, systematisch buitenschot. Er is er één uitzondering die dan de regel bevestigt, en dat is het standbeeld van Pater de Deken in Willerijk dat al uh, verschillende keren protest heeft veroorzaakt... en waar dat dan ook een informatiebordje is bijgezet. En, maar dat is dan vooral omwille van de, de setting. Dat is omdat Pater de Deken zijn knie lijkt te rusten... op een, een, een Afrikaanse gelovige die hem aanbidt, die hem vereert. En dus dat is zo echt een, een, een toonbeeld van die koloniale ja, ja. verhouding... van de witte pater versus de onderdanige Afrikaan. Ja. De vraag die je ons moet stellen, denk ik... Is uh, welke rol hebben die missionari missionarissen gespeeld in het proces van de kolonisatie? Misschien is de reden dat ze uh, dat lot bespaard blijft, dat ze ja, eigenlijk lieve mensen waren als je het vergelijkt met Leopold II en zijn militaire en administratieve helpers. Ja, misschien ten eerste, missionarissen zijn, is, dat is een heel heterogene groep. Hè? Dus je hebt missionarissen in de koloniale periode, maar je hebt ook missionarissen. Het bekendste voorbeeld is, is Ferdinand Verpist. Die astronoom was aan, aan het hof van de Chinese keizer in de 17e eeuw. Ja, dus dat heeft al minder met... met, met um, kolonialisme te, kolonialisme te maken. Het was bijna een Ja, maar die Jezuïten gingen toch ook naar Ginder om het geloof te verspreiden. Ja, hoor. Ja, ja. Ja. Um, je hebt ook missionarissen na de koloniale periode. Je hebt nu nog altijd missionarissen en, en zeker na de decolonisatie door het tweede Vaticaans concilie zijn de ideeën over missie natuurlijk meegeëvolueerd. Dus ik wil het, ik wil meteen benadrukken, ja, ik, ik, ik gooi die niet allemaal over um, op op één hoop. Maar je hebt natuurlijk wel missionering als een, als een belangrijk uh, element in, in, in het kolonialisme. Het kolonialisme ging verder dan, dan politieke overheersing, uh, militaire verovering, uh, economische exploitatie. Dat ging ook over culturele superioriteit, het verspreiden van, van westers gedachtegoed, religie. En, en daar waren missionarissen natuurlijk uh, heel grote uh, actoren in. Sven zei daar net misschien moet je het begrip missionarissen even uitleggen... want ik ben niet helemaal zeker of mijn kinderen weten wat dat is, een missionaris. Ja, missionarissen zijn, zijn geestelijke die op missie vertrekken. Die het geloof gaan verspreiden. De eerste missionarissen waren eigenlijk de apostelen. En dan de heilige Paulus wordt ook... Maar ah, misschien ja. weten de zestienjarigen ook niet meer... Wie dat die dat heilige, apostelen de apostelen dus, is eindhelping. Dit is misschien ook belangrijk... De helft waren vrouwen, dus het zijn niet, ah, ja. alleen, het zijn niet alleen paters, het zijn ook missiezusters... Ah, ja, dat is waar. Ja. ...die naar uh, andere delen van de wereld, en dat kunnen kolonies zijn, maar dat kunnen ook andere gebieden zijn... Uh, ...trekken om daar het geloof te verspreiden... Mensen te helpen ja. en zo voor eigenlijk het goed te doen. Zo ja. zouden ze het nu noemen. Goed, ja, ja, maar het begon dus met het geloof te verspreiden. Hè? Dat zei u daar net, met ja, zieltjes winnen, zeggen wij nu nogal makkelijk. Uh, ik heb zelf een missionaris in de familie. En wat daarover werd, het beeld dat wij daarvan hadden, dat was al de jaren 60, min jaren zeventig, dat was dat hij aan, aan eigenlijk deed hij aan ontwikkelingswerk. In ons idee. Ja. Dat religieuze aspect... Ik heb ook nog geld ingezameld voor een of andere donkelpater pater in Torp. Dan... En was het om zieltjes te winnen? Dat werd er niet bij verteld. Maar je had het gevoel dat het om goede werken te doen was, ja? om mensen te helpen. Ja, ja? ja? ja dus, dus, maar dat is de laatste generatie. Hè? En, en het, het beeld van missionaris mag natuurlijk niet alleen bepaald worden door die laatste generatie. Uh, tot in de jaren 60 en eigenlijk ook nog nadien. Waren missionarissen ook wel uit op, op het uh, bekeren van, van nieuwe christenen? Dus het en, bekeren en was, van mensen? En ja. was dat het eerste? Dat was de reden waarom ze gingen? Lange tijd is dat zeker de, de grote motivatie geweest. Ook waarom dat er dan onderwijs werd verstrekt. Um, waarom dat er aan gezondheidszorg werd gedaan. Ja. Ja, dat was om, om, om steun te winnen bij de, bij de lokale bevolking. Je ziet in Congo ook hoe er verschillende strategieën zijn gebruikt. Oorspronkelijk... Um, richten zij zich vooral op, op kinderen... Um, die ze dan uit hun vertrouwde omgeving uh, haalden... en die dan christelijk probeerden op te voeden. Um, later hebben ze zich dan meer op gezinnen uh, gericht... meer gewerkt met... met Um, ...katechisten en, enzovoort. Dus daar zijn heel veel um, evoluties in ook. Ja. Dus, ja. maar nu zitten we het werkelijk al uh, te praten over de periode na de onafhankelijkheid van, uh, van Congo. Bij jouw onkel wel, hè? Bij ja. mijn onkel. <laughs> Zullen we eens helemaal naar het begin gaan? Want een aantal maanden geleden zat hier aan de tafel Zanaï uh, Tambala... Ja. ...die een boek heeft geschreven over Congo. Dat heette Veroverd, Bezet en gekoloniseerd, Waarin hij ook... Uh, een hoofdstuk heeft opgenomen over uh, hoe de missionarissen een rol speelden. in de ontdekkingstocht, de veroveringstocht. van dat, dat witte, onbekende continent in Centraal-Afrika. En wat ik mij. Ik heb nog eens nagekeken uh, gisteren. Uh, die, die missionarissen die, die hebben mee, gewapende hand Congo veroverd. Goh, rond de eeuw is het. dus nu heb ik rond 1900, had je inderdaad een aantal. Uh, ja, ...en dat zijn eigenlijk nu de grote missionarissen... Hè? ...dat waren de, de, de, de leiders van die missieposten... Ja. ...zoals een Victor Roelens aan het Tanganyika meer dus in het oosten... ...of een Émery Campier in, in Kassaïn... ...die hadden eigenlijk ja, een soort van theocratie... ...met een eigen leger, een eigen munt enzovoort... ...die profiteerden van het feit dat, er, ja, dat heel die kolonisatie... ...traag op gang kwam en, en, en, uh, en bouwden dus hun, hun macht uit... Um, soms met steun van, van de koloniale overheid, die op dat moment nog vrij beperkt was. Uh, andere keren waren ze zeer zelfstandig. Ja, en eigenlijk faciliteerden ze ook voor Ze waren vaak de eerste ook die aanwezig waren. Ja, dan en... zeker ook um, in, in de dorpen. Ze zijn ook lange tijd de enige die, geweest die daar aanwezig waren. En dus ze, ze werkten op die manier ook samen met de overheid. Met de, de Congo-Vrijstaat hadden ze zelfs contracten met, met de, met Leopold II en zijn, zijn bondgenoten, die dan bijvoorbeeld een aantal uh, die quota moesten leveren van kinderen, die dan konden um, christelijk opgevoed worden. En dan is het niet, was het niet duidelijk van waar dat die kinderen juist kwamen. Hè. Zo gezegd waren, de, waren zij bevrijd uit de slavernij, maar um, ja, dan kwamen er al, al snel vermoedens dat die eigenlijk ook meegeroofd waren uit dorpen. Enzovoort, En dan, dat heeft in het begin van de 20 eeuw hier tot, tot parlementaire debatten geleid. Men sprak van, van ontvoering, kinderontvoeringen enzovoort. Dus ja. missionarissen zijn, zijn lange tijd bekritiseerd geweest. En, en wat dat mij bijvoorbeeld ook verwondert in heel die, die herinneringscultuur van de dag van vandaag, is dat dat allemaal vergeten is. En dat wij missionarissen alleen maar associëren met, met het goede. Dat zij zeker en ook gedaan met hebben. Paarters, inderdaad, ja. ja. Want als je zegt, die kritiek voor mij is die nieuw. Ja. Ik, ik heb een deel, de lagere school, in een soort ja, gemeentelijk, maar eigenlijk feitelijk katholiek onderwijs gezeten. Daar, daar ging het nooit over. Ja, en in die zin zijn missionarissen eigenlijk een voorbeeld van hoe dat onze, um, onze kijk op het, op het koloniale verleden nog altijd ja. uh, gevormd wordt door koloniale propaganda of missiemobilisatie en, enzovoort. Ja. Ja. Nou, ja. en persoonlijke herinneringen dus ook wij verwijzen naar Onke Pater. net zoals dat we het, het, het koloniale verleden wordt ja, we denken dan aan de jaren 50 maar, maar Congo is 80 jaar gekoloniseerd en de jaren 50 zagen er helemaal anders uit dan de jaren 30 ja. Ja. of dan de Congo vrijstaat van Leopold II ja. Toen ik dat in uw boek las over die, die kinderen die inderdaad weggehaald werden naar kostscholen om daar dan Beschaafd te worden, hè? dat waren de termen die, die gebruikt werden, en ik zal dat nu ook maar gebruiken. Dat, dat zijn die kapelhoeven. Ja, hè? Ja. Wat een griezelverhaal is dat? Kan u vertellen wat die kapelhoeven waren? Ja, dat waren. Goh, de, de missionarissen zelf zagen dat als, als een soort van uh, middeleeuwse abdijen. Of, uh, vergeleken het ook met wat dat er in, in Latijns-Amerika, in Paraguay, gebeurde in de 17e eeuw. Dus dat zijn eigenlijk hoeven met natuurlijk ook een kerk en een school waar dat. Waar dat Um, Afrikaanse jongetje, kinderen um, ja, christelijk konden opgevoed worden, maar waar dat ze dan ook um, zelf aan landbouw moesten doen, enzovoort, maar waar dat er ook veel kinderen zijn, zijn omgekomen, en dan gaat het over duizenden. Ja, het is ook niet zo dat de ouders die kinderen daar naartoe stuurden. Hè? Wel, nee, dat zijn dus die quota. Men, men, weet, het, er is, men weet het ook niet allemaal. Hè? Um, maar maar er, ja, zo gezegd waren dat uit de, uit de Um, Slavernijbevrijde kinderen, of, of waren dat vrij, kinderen die vrijwillig naar die kapelhoeve um, gestuurd werden? Maar dat is zeker niet het geval. Nee. Het was ook een, een, een, een methode die, die eigenlijk niet zo efficiënt was en die dan na de Eerste Wereldoorlog is verlaten. En dan heeft men meer onderwijs en, en gezondheidszorg uh, daarop ingezet. Een van de bronnen die u gebruikt om over die kapelhoeve te schrijven is Jean Maréchal. Ja, dat is een, uh, iemand die als koloniaal heeft gewerkt, maar achteraf zeer kritisch is gaan kijken naar die geschiedenis en boeken heeft geschreven. Ik heb een interview van die uh, uh, Jules Maréchal gevonden, van ergens in de jaren negentig, want hij is gestorven ondertussen. En hij noemt die kapel we daar concentratiekampen. Ja, nu, Jules Maréchal is, is iemand die in de jaren tachtig en negentig veel boeken heeft geschreven. Drie verschillende over missionarissen, ook één over Leopold II dat niet altijd op een heel wetenschappelijke manier deed. Dus die vergelijking tussen de holocaust en concentratiekampen en zo... vind ik zelf wat, wat gevaarlijk. Dat wordt nu ook gedaan met Leopold II en, en genocide... Dat zijn termen ja. die ik liever reserveer voor, okay, voor, dat... andere, con voor andere contexten. we ja, ons dat woord concentratiekamp ja. vergeten. Maar het verhaal van die kapelhoeven, waar dus kinderen tegen de wil van hun ouders naartoe worden gebracht, dat doet mij wel denken aan de schandalen in Canada en in Australië, met de, plaats, met de lokale bevolking daar, met de autochtone bevolking, waar, waar gelijkaardige dingen zijn gebeurd en waar groot schandaal wordt overgemaakt. Ja, met dat verschil dat die kapelhoeven wel van voor de Eerste Wereldoorlog zijn, en dat er toen ook al schandaal was, want daar is dan een commissie naartoe nee. gestuurd enzovoort. En, en, wel, dat heeft ook geleid tot, tot de opheffing van de congo vrijstaat en, en de omvorming tot, tot Belgisch Congo. Maar dus missies waren daar ook allemaal bij betrokken. Alleen is het frappant dat we nu allemaal nog die um, afgekapte handen kennen, of, of Leopold II daarmee associëren, of... Congo-vrij staat daarmee associëren, maar, maar niet met, met wat missionarissen daar deden. Ik weet nu niet of missionarissen handen hebben afgekapt, maar ze hebben wel de zweep gehanteerd. Hè? Ja, en nu ze hebben... omgekeerd, want dus, dus mijn boek gaat over veel meer ja, ja, dan, dan dat. Dus en we willen ook de, de, de, uh, ja, ja, de mensen achter... Dat missionarissen naar goede werken hebben gedaan, dat hoeven we niet te vertellen, dat weet iedereen. Okay, ja, <laughs> maar ja, ja, ja. maar, maar bijvoorbeeld worden. daarvan kan je zeggen ja, dat die lijfstraffen ook wel in België werden toegepast. Dus ja, je ja, ja, ja, ja. moet de dingen ook ja, ja. wel in hun tijd uh, bekijken. Ja. Ja. Terug naar de straat en de pleinen. Uh, pater van Hengsthoven, dat is de pater die die kapelhoeven heeft uitgevonden. In Mol is er een pater van Hengsthovenstraat. Ja, ik heb nu gisteren juist um, een afspraak vastgelegd. Ik moet uh, voor de, het scheepcollege in Mol gaan uitleggen. Ja, ja. Op 9 december, dus dat zal... zijn dat... gaat mee We zijn veranderen. ermee bezig. Ja, ja, ja. In Aardooien is het ook al voor de gemeenteraad gekomen, omdat er daar een, een heel... Um, groot standbeeld staat van, van die Victor Rousseff, die, die een, een levensgroot kruis in, in, op een, in. Hij staat op een wereldbol en hij plant dat in, in, in Afrika, in, in Congo. Dus er zijn wel. Ja, het, het, komt, het besef is er: van ja, dat klopt, dat klopt eigenlijk niet hè? helemaal. Hè? Dus wij moeten daar op een andere manier mee omgaan. Zeg maar de nummer één, Pater Damian. Ja. Wat heeft die mens misdaan? <laughs> ah, ja. ja, dat. Um... Half spits zijn oor. Ja, ja. Nu, voor nu staat hij nog gebetoneerd op die sokkel. Hè? 60 straatnamen. Geen ja. kritiek. Over een kwartier gaat dat er helemaal anders uitzien. Nee, voor... nee, nee. Geen kritiek op, pater, op de mens, uh, Pater Damiaan. Dus, dus uh, alle respect en bewondering voor wat dat die man gedaan heeft. Maar. maar, en oorspronkelijk wou ik eigenlijk maar een alinea schrijven over hem. Want ik wou het ook over al die andere missionarissen hebben. Maar hoe meer dat ik over hem las, hoe meer ik zag dat er dat eigenlijk wat dat wij over hem denken te weten, dat dat niet klopt. Dus Appacht, is... voor, voor mijn kinderen. Pater, de hebben Hij is wel de grootste Belg geworden en zo. Kennen ze wel, toch niet? Leren ze daar niet meer over in school? Ik weet het niet. Mm -hmm. Ik weet het niet zeker. En niet iedereen zit in de <laughs> katholieke katholiek school. Uh, uh, pater, wat is dat? Begin... 20ste eeuw? Nee, nee, nee in, 19... 19... in 1864 ah, naar ja, Hawaii gegaan, in 1873 naar uh, een schiereiland op Molokai gegaan waar dat er een, een, een uh, Milaadse kolonie was. Ja. En is daar... met lepra werd er afgezonderd, op dat eiland afgezet. Ja, misschien moet jij het vertellen. En aan uw lot overgelaten en is die mensen gaan verzorgen. En wat is er dan gebeurd? Ah, hij heeft zelf lepra gekregen. En gestorven. Precies, martelaar ja. voor het geloof. Ja. Ja. Dus het zaken. idee dat hij bijvoorbeeld naar Ginder is gegaan om dat eiland nooit meer te verlaten... Dat, dat hij daar helemaal, helemaal alleen was, dat klopt allemaal niet. Hij kreeg daar bezoek tot en met van de premier van Hawaii en de koningin van Hawaii. Hij mocht ook zelf Molokai verlaten. En zelfs als hij al ziek was, trok hij dan voor een maand of twee naar Honolulu. Wacht eens eens De koning en de koningin van Hawaii kwamen op bezoek op dat Melaatsen eiland. Ja, ja, ja, ja. Terwijl het idee was van de Melaatsen af te zonderen, want als je ernaar keek, werd hij ook Melaatse. De vielen van mijn ogen toen ik het lag. <lacht> oh, toch, toch niet terug, die rotuitdrukking. En dat is geen bronnenonderzoek. Het is ik heb dat gewoon in, in de, de meest courante biografieën van... Dus die angst voor Melaatheid was niet zo groot dat, dat, dat je daar niet... Nee, nee, nee. men dacht ook dat, uh, dat dat eigenlijk ten eerste een ziekte was die um, seksueel overdraagbaar was. Ja. Dus als je geen, ge, geen seksuele contacten had met Melaat, dan kon je geen Melaatheid krijgen. Men vermoedde ook dat dat een ziekte was... ...van gedegenereerde gede gede rassen, zoals de Hawaiianen. En, ja, maar, en... ja, maar ja, maar ja, komaan. Zeg, um, oké, okay, lepra, we begrepen het toen niet helemaal. Ja, het zal wel zijn, dat is met veel ziekte zo. Pater Damian heeft een keer een boot gepakt naar het vasteland. Heeft hij die mensen verzorgd? Ik, ik, ik zie nog altijd de schande niet of het probleem. Of... Ja, maar bijvoorbeeld ook. Dus die mensen worden dan voorgesteld als uh, hulpeloze zieken... ...die aan hun lot waren overgelaten door de Hawaiiaanse overheid... Ja. Nee, dat waren mensen die wegwouden, die tegen die segregatie waren, die eisten, die vroegen dat er in elk, op elk eiland een ziekenhuis was, zodanig dat zij contacten konden onderhouden met hun familie. Die mensen maar wilden ontsnappen uit Molokai. Die, en er waren er die ontsnapten, en er waren er die brieven schreven in de media, in de krant en Pater van, van Jan heeft, die, Pater Jan heeft die geholpen om te ontsnappen. Toch? Nee, nee hij be, hij, ja soms wel, en dan, nee, nee, nee, nee, maar, maar hij, hij hield ook een systeem in stand en, en hij werkte een beetje zoals Moeder Teresa in de twintigste eeuw. Hij, hij werkte eigenlijk aan, aan hun leven in het hiernaam. Zij als hij dat en en, en um, ah, ja, wat Moeder Teresa met armen deed, niet proberen die armoede op te lossen, maar in te helpen, ja. te verplegen, maar ja. ja. ja. om pas dan te ze wel ja. arm. En dan moet je ook nog, dus dan gaat het gaat dan over de mythe, Damian, maar wat, dat ik het ook wil geven is de context van, dat, van, van heel die, dus die segregatie, maar bijvoorbeeld ook het feit dat er missionarissen naar Hawa katholieke missionarissen op Hawaï werden toegelaten, dat was in 1839. Um, verkregen met. met Kanoneerbootdiplomatie. diplomatie dus, dus Hawaii moest dat gewoon aanvaarden. Dus zo het feit van die missionarissen gingen daar... en iedereen um, genoot mee van, van al de weldaden die zij daar deden. Nee, die, die werden... Dus er was daar ook protest. Dat er zelfs in een geopolitieke context. Ja, en, en bijvoorbeeld Hawaii... Want Hawaii is nu Amerikaans, maar ja. toen niet. En Hawaii is geannexeerd door de Amerikanen in de jaren 1890. En zij gebruikten Damian dan eigenlijk om... om um, om de voordelen van die annexatie, om de goedheid van de, de westerlingen te, te gaan ja, benadrukken. Maar ondertussen hebben ze dus wel Hawaii geannexeerd. Dus Pater Damian heeft zich niet misdragen zoals die missionarissen met die kapelhoeven dat nee, misschien nee. wel gedaan hebben. En hun onkleven min. Nee, maar er, is wel, er zijn wel wat kanttekeningen te plaatsen bij het brede kader waarin Pater Damian functioneerde ja, ja. en een rol heeft gespeeld. Ja, en wat dat dus interessant is, is dat wij de voorbije decennia geen kanttekeningen meer maken. In de jaren dertig, bijvoorbeeld toen dat Damiaan... Uh toen zijn lichaam naar, naar hier werd gebracht, leidde dat tot, tot protest of, of, of, of kritiek bij de vrijzinnigen. Er is een herbegrafenis geweest. Hè? Het Pater Ramiaan is gestorven ja. in 1889 Vindelijk. en in de jaren 30 is zijn lichaam van Molokai naar hier gebracht. in, ja, hier in 1936 en nu ligt hij dus zijn, zijn lichaam in, in, uh, in Leuven. En wie was de kapitein van de Mercator ook alweer? Jan ja, Fertschip? Ja, ja. Dat, ja. dat was besproken. Dat ja. was de Mercator, dus de, de ja. boot die nu in Oostende ligt, die zijn lichaam vervoerd ja. heeft. Van, maar wat ik niet wist, is dat Pater in de periode waarin hij actief was... en ook bij die herbegrafenis ook kritiek kreeg in tamelijk brede kring. Ja, maar dat heeft Tom daar juist al verteld, dat zijn dan de vrijzinnigen die niet verdroegen ja. dat, dat Pater Damiaan op een piedestal werd gezet en, en dat, ook, ja, dat dat ook in het onderwijs werd gepropageerd als een voorbeeld en dan zeiden ze, nee, het moeten de proletariërs zijn en waarom moet zo'n katholieke man um, zo bejubeld worden en dan verwezen van, ja, dus, want dat, dat verwezen ze nog altijd naar geruchten van, ja, en eigenlijk is die niet zo, zo zuiver op de graad, want die heeft Lepra gekregen, dus die zal wel een verhouding gehad hebben. Ah ja, want men Met was de... ervan ah. overtuigd dat het uh, seksueel overdraagbaar ja. was. Het ja. Ja. Ja. is niet seksueel overdraagbaar. Nee, wel. nee, nee. Maar het is wel bijvoorbeeld ook het idee van lepra uh, dat dat zo'n besmettelijke ziekte is. Klopt niet. Eigenlijk is maar 5% van de wereldbevolking uh, ontvankelijk, dus genetisch ontvankelijk voor lepra. En ah. dat gen, dus dat je, waardoor je lepra kan krijgen, was meer verspreid onder de Hawaiianen dan onder de Europeanen, maar ook Europeanen kunnen een krijgen. Moet ik mijn spaarpotje dat ik nu als kind, dat kartonnen gevouwen doosje van de Damian-actie, moet ik dat nu terugvragen, dat geld? Is dat nu wat je zegt? Nee, nee want de Damian-actie doet nu heel andere dingen dan, uh, dan in de negentiende eeuw en, enzovoort. Het enige waar dat ik voor pleit als historicus, is, waar meer historisch bewust zijn. Ja, ja. Ja. Terug naar de beginvraag. Uh, of de beginvaststelling van Leopold II en zijn standbeelden en de militairen die mee hebben gewerkt aan de opbouw van de Congo Vrijstraat en de administratie. Die liggen onder vuur. De missionarissen, het is een genuanceerd verhaal, maar het is duidelijk dat die ook een belangrijke rol hebben gespeeld in het proces van kolonisatie. Die blijven uh, buitenschot. De verklaring. Wel, dus um, de, misschien de focus ook op het individuele. Um, ah, ja. De missionarissen die, die gingen inderdaad niet als, als individu, dan, want de kerk had, was ook wel in, in macht en, en zo geïnteresseerd. Maar de individuele missionarissen gingen, gingen om, om goed te doen, hadden een, een engagement. Ook de herinnering. Hier in Vlaanderen hebben veel families een onkelpater of, of tante Nonneke... En dus wat dat er verteld wordt over Leopold II of over het, het kolonialisme. Er zijn veel minder uh, koloniaal ambtenaren mm -hmm, of zo. Mm -hmm, mm -hmm. Of, of nonkel Zakenman in Katanga. Um, dus wat dat, die, die missionarissen, voor, voor veel mensen is dat iets, iets anders. Ja. Ja. ja. Het boek Missionarissen is veel meer dan een oplijsting van straten en Pleinen en standbeelden. Zeer interessant. wel Goderisch, dank u wel. Interne Keuken.